Nicky Nicki Minaj, elf over half acht, eigenlijk één minuut te laat, waarvoor onze excuses... Fem phone fuck. Maar hé, hey, hij is er, en dat is belangrijk, het moment waar je over mee moet kunnen praten, de Fem Phone fuck. Misschien hebt het gehoord, de bezuinigingsplannen van het kabinet worden sigaretten vele malen duurder. Dat is niet alleen lullig als je rookt, ook als je sigaretten verkoopt natuurlijk. Daarom vandaag in de phone fuck even bellen namens een... Uh, Nieuwe sigarettenhandelaar, een nieuw sigarettenfabrikant. Met sigarettenwinkels. Eens even kijken hoe ver sigarettenverkopers gaan. Om wat goedkopere sigaretten in de schappen te krijgen. En dus hun omzet een beetje op pijl te houden. Morgen, Handgraaf. Hallo, meneer Handgraaf. Goedemorgen met Frits van den Lanker van Dromedaris Rookware Te Weesp. Hallo. Goeiedag. Uh, mag ik u wat vragen? Ja, hoor. De sigaretten worden flink duurder binnenkort. Heeft ja. er vast wel meegekregen als rookwarenhandelaar. Ja. En om de markt niet helemaal in te laten storten... hebben wij een alternatief voor de gewone, dure sigaret ontwikkeld. Ja. De zogenaamde helft van de bekende Camel-sigaret, de zogenaamde dromedaris. Want ja. Camel heeft twee bulten, dromedaris maar één, hè, vandaar. Uh, het is zeg maar de helft van een normale sigaret... En daardoor ook de helft goedkoper. Ja. En nu vroegen we ons af, mogen we die binnenkort eens dus in uw winkel neerleggen? Om eens even te testen hoe dat werkt. Ja, maar dan zit ik met het volgende probleem. Ja. Kijk, een sigaret moet natuurlijk minimaal 19 pakjes zijn. Of 19 sigaretten. Ja, maar we hebben een maas in de wet gevonden waardoor we dat kunnen omzeilen. Dat is juist de truc. Dus je koopt de helft van die sigaret, de helft van zo'n pakje ook... Ja. scheelt ook de helft. En, en wat is dan die marge? Op het oog is het, uh, is het dan uh, goedkoper natuurlijk. Hè? Mm -hmm. ja. Er zit wel wat, uh, moet ik er even bij zetten, ook wat goedkopere inhoud in. Wat uh, verwerkte asbestplaten in de sigaretjes? Ja. Maar ze moeten ergens ziek van worden, toch? Ik ja, wil, daarom. Daarom. En we krijgen daarvoor subsidie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is mooi. Want die kunnen de asbestplaten daarin kwijt. Ja. En uh, uh, nou, dan heb ik ook nog wat, want ik heb thuis ook nog wel wat asbestplaten staan. Ja. Dus die kunnen jullie dan wel overkopen. Nou, hebben we wel een minimum uh, van 10 kilo wat we... Nou, dat gaat lukken. Ja, heeft u 10, 10 kilo ja, asbestplaten? Hoor, als ik uh, flink ga zoeken, kom ik er een heel oh geintje, maar ik... Uh, <laughs> uh... Wanneer kunnen we ze neerleggen bij u? Nou, mag ik daar even over nadenken? Dat mag. Want uh, dat komt zo eventjes uh, koud op het dak. Ja. Daar moet ik even over nadenken... en uh, of ik daar geen problemen mee krijg. We kunnen eventueel een kleine demonstratie komen geven in de... We hebben wat uh, terminalzieken Zieken... die uh, tegen betaling wat drommedagentjes uh, op willen roken. Ja. Maakt er toch niet zoveel, heel veel meer uit, natuurlijk. Dus, uh... Nou, ik ga er eerst dus eventjes met Vivant contact over opnemen. Ja. Hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat en of dat kan. Ja, maar u staat er niet onwelwillend tegenover. Als het, de... als het legaal is... Het is allemaal legaal, meneer. Dan, dan niet. Dormedaren sigaretjes. daar een sigaretjes. We hebben contact overnemen met... Uh... Met de asbestplaatjes erin. Ja. Ja. Dus, uh, Onder het motto, uh, ze moeten ergens ziek van worden. Als u, hoe heet het, uh, morgen of overmorgen even terug wilt bellen daarover... Ja. Dan weet ik wel meer, denk ik. Fantastisch, doen we dat. Oké. Okay. Fijne dag. Ja, zal, uh, dag. Alles voor de omzet, hè? Ze geloven? Asbestplaatjes erin. Terminal zieken die ze gaan oproken. <middels> De belletjes leeuwen is toch niet normaal? Ze moeten er ergens ziek van worden. Dat is ook weer zo, ja.